Van 12 uur. Raymonds Ray met het RS Journaal. Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven voor Drenthe. Daar geldt code rood. Voor andere provincies in het noorden en oosten geldt code oranje. In grote delen van het land is het erg gevaarlijk om de weg op te gaan waar water staat. En de gladheid kan de komende uren toenemen en zich naar het zuiden uitbreiden. Door ijzel waren er vanochtend tientallen aanrijdingen. Voor zover bekend was er alleen blikschade. Op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen heeft het verkeer heel veel last van de gladheid. Werknemers met het minimumloon gaan er maandelijks netto 76 euro op vooruit. Iemand met een modaal inkomen krijgt er 69 euro bij. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Dat bedrijf verwerkt maandelijks de salaristroken van bijna anderhalf miljoen mensen. De meevaller is te danken aan het nieuwe belastingplan van staatssecretaris Wiebes. Daarin is afgesproken dat mensen met een baan minder belasting gaan betalen. In het verdachte pakket dat vanochtend bij het kantoor van bondskanselier Merkel in Berlijn werd gevonden zitten geen explosieven. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben vier gele kratten die bij de post zaten onderzocht en niets verdachts gevonden. Vanochtend werd de bondskanselarij afgesloten. Na de vondst van het verdachte pakket de geplande vergadering van het Duitse kabinet kon desondanks gewoon doorgaan. Vanochtend werd ook bekend dat Merkel dit jaar de For Freedom's Award krijgt. De organisatie prijst haar aanpak van het vluchtelingenprobleem en de Europese financiële crisis. Merkel ontvangt de prijs in april in Middelburg. Het gaat steeds beter met de otters. Bij de meest recente telling waren er 160 en dat zijn er 20 meer dan een jaar eerder. 25 jaar geleden was de otter bijna uitgestorven in Nederland. De laatste jaren wordt er veel gedaan om hem te beschermen. Er zijn speciale oversteekplaatsen gemaakt en er zijn otters uitgezet.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, daar zijn we dan weer. Het is op 6 januari. Goedemiddag alweer. Jawel. 6 januari, drie koningen. Ja. Nou ja, uh, het mag nog net, hè? We hebben het nog niet uh, gedaan officieel. Dus we wensen u ook allemaal nog het beste voor het komende jaar. Natuurlijk, uiteraard, ja. Maar die drie koningen, die zijn nooit aangekomen. Hè? Nee. Nee. Er was er een bij die had zijn TomTom uh, -tom niet goed ingesteld. En toen kwamen ze in Bethlehem in plaats van in Bethlehem. Ja, dat is een beetje fouten. Ja. Ah, ah, ah, ah. Maar goed, het is uh, woensdag. Het is 6 januari vandaag. Toch? Ja, ja klopt. 6 januari. Na vandaag mag je officieel... Tenminste, als je een beetje katholiek bent opgevoed... Dan mag je na vandaag je kerstversiering pas verwijderen. Je kerststal opruimen, je kerstboom opruimen. En officieel, nou ja, dat, daar, daar, wij, daar uh, uh, zijn de meningen ook over verdeeld. Want wanneer mag je elkaar nou gelukkig nieuwjaar wensen? Sommigen zeggen, nou, 6 januari. Anderen zeggen, de hele maand januari. Nou... 2 januari mogen. genoeg. Maar goed, oké. Okay, um, nou, dit is Zandvoort Lunch. We gaan weer start voor een fris nieuw jaar 2016. Met uh, alles wat uh, zo al te tafel komt natuurlijk. Vandaag in ieder geval met een 3 in 1. En uh, natuurlijk hebben we ook een, het regio nieuws straks om half 1 en half 2. En natuurlijk ook het recept van de week. We gaan er gewoon mee door. Een beetje grauw buiten. Nou ja, in, uh, Nederland heeft een hele nieuwe schaatsbaan geopend. He. Knap gedaan hoor. Een nieuwe schaatsbaan. Over drie provincies gelopen, hij. Fantastisch. Ik zag net al een filmpje van iemand, van iemand in Heerenveen die gewoon vrolijk schaatsend over straat kan rijden. Uh, en dan gaan ze dat 3,5 miljoen verbouwen. Dus, dat is nodig. Gewoon op straat gaat ze daar. Ja. Maar je moet wel uitkijken, als je boven de lijn Alkmaar-Enschede komt... ...schijnt zo te zijn, heb ik gehoord. Als je boven de lijn Alkmaar-Enschede komt... ...daar is het overal eh, behoorlijk gevaarlijk op de weg. Vooral door IJssel, hè, dat is zo natuurlijk, dat weten we. Dat is het meest gevaarlijk. Goede sneeuwbui heb je niet zo last van, maar eh, IJssel, dat is heel erg. Ja, dat is heel glad ook. Nou, zullen we maar zijn muziekje gaan draaien? Ja, laten we dat maar eens doen. Ik heb een heel leuk nieuw plaatje voor u. Een hele leuke nieuwe. Ja. Van uh, Claudia de Brij samen met, uh, met, met Welen. Dat is een heel, heel leuk liedje. Echt wel. Dus ik vind het leuk. Ja. En uh, een beetje rare titel, hè. Nummer 1. Ik mis je graag. Ja, zo kun je het ook uitleggen. Blij dat iemand oprolt, maar ook blij dat je weer terugkomt. Ja. <lacht> zo kun je het uitleggen. Claudia de Brij, dus samen met Welen. En ik vind het een leuk liedje. Hier komt hij. Ik mis je graag. Oh -oh. Oh -oh. Je staat te dralen bij de deur. Ik mis je nu al. Ik geef een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 Lijkt het gewoon. Jij zo dichtbij. gaat, want wanneer dat de loop van deze maand, geloof ik... of in ieder geval binnenkort, uit gaat komen... Claudia de Breij, diverse duetten... onder andere ook met Pascal Jacobsen van Bluff... gaat ze ook iets doen. En um, nou ja, het is gewoon een mooi liedje. Ik mis je zo graag. Uh, meneer, ik was nog even aan het praten... ga er dan niet tussendoor lopen, Blair, alstublieft. Dat kan toch allemaal niet? Ik was nog even aan het iets vertellen. Claudia de Breij dus, samen met Waylon... en het nummer heet Ik Mis Je Zo Graag... en ik zei het al, het komt van een album van Claudia dat uit gaat komen en waarin zij diverse duetten gaat zingen onder andere ook met uh, Pascal Jacobsen van Bluff en dit is Charlie Puth nou mag u, komt u maar. Call away. dat was de titel I'll be there to save the day. One Call Away Superman got nothing on me I'm only one call away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 It's free On Call Away. en dat was van Charlie Path. Zijn nieuwe plaatje. En eh, dan gaan we terug naar ja, een traditie in dit programma: de 3-in-1. 3-in-1. En vandaag is die van Joe Cocker. I don't know why To the choir, the whole band will get around to it in, in time. Yes Thank you very much. I'm going to introduce you to a uh, young Delta lady, uh, Rita Coolidge. Three in one. Delta lady it is, my love. Rock and roll. Ja, Joe Cocker was dat. Uh, drie nummers van het legendarische album uit 1970. Uh, het album Mad Dogs and Englishmen. En dat is natuurlijk een geweldig album. Een live dubbel LP opgenomen tijdens een, uh, een show in uh, de Verenigde Staten. Ook een film van gemaakt trouwens. Die in uh, dat jaar in de bioscopen in Nederland draaide geweldige film van een hele grote club, een hele grote familie die met elkaar een tournee maakte door de Amerika. Familie waren mee, honden, kinderen, alles was mee. En uh, het geheel werd een, onder de leiding van de bezielden van uh, van uh, Leon Russell. Niet lang daarna zou Cocker overigens de grootste ruzie met Leon krijgen en de nummers die uh, Russell voor hem gearrangeerd of geschreven had nooit meer spelen. Dat werd later wel weer anders natuurlijk. Maddox en Englishman, dus een fantastisch dubbelalbum. En ja, misschien wel weer eens wat voor de vinyljaar. om die weer eens vast te houden. Hoewel, hoewel ik hem alleen maar een exemplaar heb dat kraakt als de hel. Ja, nou ja, pakken we hem wel van. Ja. Een beetje de boel Dat mag af en toe Goed, u luistert naar een voor lunch, dames en heren. En Angela is intussen ook achter haar microfoontje gaan zitten. Hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe is het met je? Uh, heel goed. Ja. En ik uh, wil nog even uh, alle luisteraars een uh, voorspoedig en uh, vooral gezond uh, 2016 wensen. Nou, dat vind ik nou zo lief van je. Ja. ja. Mag nog vandaag. Ja, vandaag mag het nog. Ja. Ja. Dan is het over. Goed. Uh, in ieder geval, uh, nou ja, uh, als jij er zit, gaan we naar het nieuws, hè? Toch? Zullen ja, dat maar doen? Va uh, vaak wel, hè? Ja, zullen we dat maar doen dan? Ja. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, ik denk dan. Het Nieuws. Ging je met de burgemeester? <laughs> nee. Oh. <laughs> een record aantal mensen heeft op nieuwjaarsdag een duik in de Noordzee genomen. En dit is waarschijnlijk te danken aan het mooie weer... en het ongekend warme zeewater van 10 graden. Hoezo warm? Het is ook het record van de getallen... Ook Van Batenburg begon met zes man in 1960 aan een nieuwjaarsduik in Zandvoort. En nu plonsten er 6.000 60, mensen het ruime op in. En landelijk zullen dat uh, ongeveer inderdaad 60.000 geweest zijn. Ook het aantal toeschouwers is van recordhoogte. Ze stonden rijendik op het strand en op de boulevard. En de eerste files van 2016 stonden tot op de Heemsteedse Dreef. Gemoedig door een flinke schare toeschouwers won team Chin Chin... de wisselbeker van het fluitketel curling op het ijsbaantje. Twaalf teams hadden zich ingeschreven... waardoor er twee voorrondes gehouden moesten worden. In de halve finale versloeg Chin Chin het team Beachim en team Expensibles won van Café 4 En dan volgde de finale. Het was een bloedstollende gebeurtenis... want de twee ploegen hielden elkaar precies in evenwicht al dus een toeschouwer. In de verlenging lukte Chin Chin één fluitketel het zogenaamde huis in te schuiven... en werd daarmee winnaar van het Zandvoortse kampioenschap. Een gewapende man heeft uh, gisteren uh, zondagavond... rond negen uur een overval gepleegd op een horecazaak aan de Lange Veerstraat. De verdachte werd door agenten in burger direct aangehouden... Het wapen werd aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte is een 46-jarige man uit Haarlem en hij is ingesloten en zit vast. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het overvallen team... van de districtsrecherche via het bekende nummer 0900 8844. Anoniem mag uiteraard ook via 0800 7000... Drie personen die verdacht worden van betrokkenheid bij een fatale steekpartij in Haarlem... zijn maandag voor, afgelopen maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris... die ze voor 14 dagen in bewaring heeft gesteld. Het gaat om twee vrouwen van 20 en 21 jaar oud en een 34 jarige man. 24-jarige man, excuses. Bij de steekpartij kwam de 22-jarige Sheddy om het leven... Daarnaast vielen er ook enkele andere gewonden, waaronder een aantal verdachten. De politie doet nu onderzoek wat de rol van de andere verdachten is. Eerder werd er, werden er drie mannelijke verdachten naar huis gestuurd. De politie houdt rekening met het scenario dat de aanleiding voor het steekincident in de relationele sfeer ligt. Bij een botsing tussen een personenauto en een stadsbus... bij de Amsterdamse Vaart in Haarlem... is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 7 uur. Ambulances en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Eén persoon raakte bij de aanrijding gewond... en is door de ambulancebroeders behandeld. Het slachtoffer is voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval moesten alle buspassagiers de bus verlaten... Zij konden met een andere bus verder reizen. De traditionele kerstboomverbranding is dit jaar op woensdag 13 januari... om half acht op het strand ter hoogte van het Schuitengat. Kerstbomen kunnen op 13 januari ingeleverd worden... tussen 1 en 4 uur middags bij de remise aan de Kamerling Onderstraat nummer 20... of bij het Schuitengat. Voor elke boom die... <coughs> Pardon. Voor elke boom die u inlevert krijgt u 25 cent en een lot. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de gewinnende lotnummers bekend... in de Zandvoortse Courant en op de we gemeentelijke website. Wethouder Gert-Jan Bluis onthult 11 januari het teruggeplaatste beeld... springende meisjes van de Zandvoortse kunstenares... Nel Klaassen. Begin 2015 is het bronzebeeld bij de voetjes afgezaagd en meegenomen. De politie heeft de zaak onderzocht, maar dit heeft niets opgeleverd. De cultuurhistorische collectie van Nel Klaassen wordt beheerd door de heren en mevrouw van der Leden uit Zandvoort. Ze hebben een replica van het beeld. Omdat ze veel waarde hechten aan het beeld, hebben zij zich ingespannen in samenwerking met de verzekering en de gemeente om de reek. ...terug te plaatsen. Het beeld stond de laatste jaren op de hoek... Kromsboompeld en AJ van de Molenstraat... ...en wordt daar ook weer teruggeplaatst. Tot zover de nieuwsberichten. We gaan naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is bewolkt en door de hoge luchtvochtigheid uh, wat nevelig, maar het lijkt vooralsnog wel droog te blijven. In de middag is er een kleine kans op wat zon. De wind is matig en aan zeekrachtig uit het oosten en de temperatuur uh, is vandaag overdag niet veel hoger dan 2 à 3 graden. De gevoelstemperatuur door de wind uh, ligt dan rond de min 5. Vanavond en vannacht is en blijft het over het algemeen bewolkt, maar wel droog. De temperatuur loopt in de nacht iets op naar 4 graden. Morgen overigens de bewolking en met name in de middag kan het geruime tijd flink regenen. De harde wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur loopt dan alweer op naar een graad of 8. Straks weer. Dat was het weer. FM wordt iedere hour platina. <laughs> nummer van het Electric Light Orchestra, een van hun grote knalhits natuurlijk, jaren 80. En uh, dit nummer heet Mr. Blue Sky. Dan gaan we verder met iemand die het graag een beetje cool houdt. Keep my cool. En dit is Madcom. En dat betekent dat je meer kan dansen, jongens. Dat je weer eventjes de voetjes van de vloer kunt doen. Zo midden op de dag. Best wel leuk. Keep my cool. You know. Hun nieuwe single Keep My Cool. En uh, dat is lekker. Dat is weer om uh, lekker te dansen. De, ja. Toch? Ja, vind ik wel. Chasing Cars. We'll ja. Racing Cars was dat van uh, Snow Patrol. Nou, die heb ik binnenkort nodig, hè, want uh, hmm. het schijnt zo te zijn. Hou oh, dat toch even in je mond, mensen. Ik was er iets aan het vertellen. hè? He? zit was dwars doorheen. Uh, het waren wel zeggen, ja, het ja, noorden heeft het al gesneeuwd... en het zakt misschien wel langzaam iets af naar het zuiden. Je weet het maar nooit. Toch een beetje sneeuw krijgen. Nou, dan heb je de snowpatroon nodig. Zo, je staat gewoon. Like I'm Gonna Lose You heet het volgende nummer. Onder andere van Megan Trainer. Die heeft twee nieuwe platen op dit moment. Twee duetten toevallig. En dit is er één van. I found myself dreaming. In silver and gold. Like a scene from a movie. That every broken heart. In the moonlight you pulled me close. Ja, dat wil ik wel goed zeggen. Lekker nummer trouwens. Like I'm Gonna Lose You. En uh, we gaan tot het weer en het nieuws van 1 uur van de NOS... gaan we nog even met uh, Coldplay. Ja. Ja, nog maar even Coldplay. Viva la vida. Woehoehoe. En ik zie u terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo. Rise when I gave you